Jelle Seubring met het NOS-journaal. In München zijn honderdduizenden Duitsers de straat op gegaan om te demonstreren tegen samenwerking tussen de radicaal-rechtse partij AFD en de christendemocratische CDU-CSU. Volgens de politie waren er zo'n 200.000 demonstranten aanwezig. Sinds CDU-CSU vorige week stopte met het uitsluiten van samenwerking met de AFD zijn er al meerdere grote protesten geweest, onder meer in Berlijn scholen op het Griekse eiland Santorini blijven komende week nog dicht. Op het eiland werd donderdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende aardbevingen. Mensen hoeven het eiland niet te verlaten, maar hulpdiensten staan wel paraat voor nieuwe bevingen. Sinds vorig weekend worden Santorini en omringende eilanden geteisterd door talloze onderzeese aardbevingen. Palestijnse hulpverleners zijn bezorgd over de toestand van de 183 Palestijnse gevangenen... die Israël rond het middaguur heeft laten gaan.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 En de eerste halve finale op het ABN Amro Open is gewonnen door de Australische tenniser Alex de Minar. Hij was de Italiaan Mattia Bellucci te baas. In twee sets het werd 6-1 en 6-2. Daarmee is de Minar door naar de finale. Vanavond wordt duidelijk wie de andere finalist wordt. Carlos Alcaraz speelt in de tweede halve finale tegen Hubert Roerkac. Het weer op de meeste plekken is het droog bij zo'n 3 tot 6 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen zon en wolken. Het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, ik voel me sexy als ik dans en dat heb ik Kim ook, denk ik. Ja, ja, ja, nou, ja altijd. Hè? Op de tafel. Ja, op de tafel <laughs> nog wel. Nee, dat zingt hij, hè? Dat ja, ik ja, ik nou, nou, nee, dat nee, ik denk dat die Sorry, ouders hoor, zullen hoor, blij die zijn. Die zullen nee. wel denken, wie is dit die uh, nu. Uh, nee. nee, daarom zeg ik, die ouders zullen blij zijn. Ja, die hebben de, het tenminste de een Een slijtage, ja. <laughs> slijtage op die tafel. Ja, moet, je moet ergens oefenen, hè? Ja, toch? Hé, hey, um, ja, we gaan uh, even lekker een, een, een zomersnummer draaien. Lekker. Ja, Mario Eddy en Mi Corazon. Alleen maar hits. Jouw ja, ja, ja, ja, ja, Wow. Entertainment for you. Zo, dat was je dan. Mi Corazon en uh, dat allemaal van Mario Eddy. Voor tijden? mij was die onbekend, maar ik vond het uh, wel ja, een lekker nummer. Ja, het is een heerlijk nummer. Ja, die gaat ook ja, in de playlist. Je, die, die, die moet je gewoon uh, thuis draaien en ja. dan ook gewoon op de tafel. Uh, ja. <laughs> Met nog meer op de tafel dan. Ja. ja, je hey. maakt mijn ouders blij. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik geef alleen maar goede ideeën. Ja, dat ja. zal het doorgeven. Hé, <laughs> <laughs> hey, um, ja, nou ja, deze komt ook uit van dan. Hé... Hey. Ja, die kennen we. Wacht, elke Ik bedoel. <laughs> Jon Smit. Ik wens dat jij hier komt en zegt. Ik ben vol van verdriet. Het was misschien niet onze tijd. Maar jij hoort bij mij. Het duurt nu zeven dagen lang. Dat ik de slaap niet vatten kan, had vraag ik je s'nacht. Je huilde aan de telefoon, het was maar een droom. Want hoe kan ik van je dromen, als je mij niet slapen laat? Of in mijn hart de zon verdwijnt Voelt als een wintersjaar getij O, oh, kom toch bij mij Maak een eind aan die pijn en de kou, Want ik hoor bij jou Maar hoe kan ik van je dromen Als je mij niet slapen laat? Ik heb dure leren staren, met het bed onder mijn rug. Ik wil gewoon gaan slapen. Ja, Jantje. Jantje. Jantje. Ja. Het blijft ja, Jan, een favorietje. Hè? Jantje is, is, is, is tegenwoordig ook een Jan, hè? Ja, Grote Jan. Ik bedoel, Grote Jan. Ja. ja hij, hij zit niet meer uh, bij het voetballen van het Dam, hè? Nou, uh, Fred, ze... ik hou me niet zo bezig met voetbal. <laughs> daar, nee, maar daar is hij die, is die toen uitgezet ja. of zo. Of iets. Ja. Om zit, iets... Ze konden het iets uh, niet overeenkomen met elkaar. Ja, klopt. Uh. Dat... Ah ja heb je wel eens? Dat heb je wel eens. Hey, um, ja, ik ga even uh, de, de sentimentele kant op. En uh, Samantha Steenwijk, uh, ken je die? Ja. ja? Heeft hij niet meegedaan aan de Voice? Ook. Ja. ja oh nog meer. zingt, ja, ze zingt wel heel, heel al lang. heel, lang. Al heel lang. Oké. Maar uh, dit is het uh, nummer Mama. Ken je dat ook? Nee, ik ken het niet.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 Ja, een heerlijk uh, sentimenteel nummer. Ja, Mama. zo. Wat een strot. Ja, is uh, d -d -d ja, ja dit, dit is een nummer die moet je niet... Uh, uh, uh, als je een beetje sip bent draaien, want dan... Uh, hij komt binnen. <laughs> hij komt, komt binnen. <laughs> hey maar uh, ja, jij bent uh, van, de, van de wat Engelstalige muziek, hè? Ja. Uh, waarom de, uh, uh, Zoals wat, eigenlijk? Wat zoals wat? Zo, wat eigenlijk niet? Ja, vooral... Um... Jennifer Lopez. Een beetje de, de, de popartiesten van nu. Oké, okay, ja, dus de moderne muziek. Ja, de moderne muziek. Ja, dus noemen we dat de... modern? Dat andere is ouderwets. Ja, nou ja als ik bijvoorbeeld deze draai. Nee, dat is toch, je... toch wel een, nou ja, een jaren tachtig. Ja, denk dat, ik. Klopt, en, dat en, klopt. Maar ik ken het wel. Ik ken het ja, wel. Nou, dat ik. Dat zou raar zijn als je deze niet <laughs> kent. Want uh, hij wordt nog steeds gedraaid uh, Op elk station, zeg maar. Hey, uh, um, ja, nou ja. En voor elke film. En voor elke film. Nou, we draaien deze nog en dan komen we nog even terug bij jou. En dan, uh, ja, gaan Verzellen. we het graag zeggen. toch? Ik voel me zo onzeker. Als ik jouw hand neem en je naar de dansvloer leid, als de muziek doodgaat, Behind the silver screen and all oh, its sad goodbyes, I'm never gonna dance again. Ja, heerlijk nummer. Heerlijk. Helemaal in weg zwijmelen. Ach. Ja. Dat is je zegt van de stoel aan de kant en dan de tafel ook natuurlijk. Ja, ja echt lekker. Ja. Hé, hey, um, ja, je gaat ons weer verlaten. Ja, klopt. Je gaat een hapje eten hier in het centrum. Ja. En, uh, ja. Op, jullie, uh, op jullie advies ga ik dan uh, lekker het centrum in. Ja. Ja, en dan... Uh, we zeggen niet waar, nee. dan, dan gaan ze er dadelijk allemaal naartoe. Ja, dan hebben we straks de tafel vol met fans. Daarom. Hé, hey, maar um, ja, leuk dat je er was in ieder geval. Dankjewel ja, dat ik erbij en, mocht zijn. Ja, nou, hopelijk uh, zien we je vaker hier en uh, horen we je vaker. Uh, ik hoop en, uh, het ook. Uh, ja, dat je een nieuw nummer uit mag brengen natuurlijk. Ja, ik hoop het ook. En dan zijn jullie de eerste die ik bel, hè. dat had ik al beloofd. Ja, ja want het is, uh, even kijken, want uh, kerstmis in Londen was ja, het toch? Kerstmis ja, kerstmis ja, ja, in Londen, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ja, voor de mensen die dat uh, nog niet hebben meegekregen, kijk eventjes op YouTube. Ja, maar daar staat hij op, hè? Ja, op YouTube en op Spotify. En waar kunnen ze jou verder volgen? Uh, op Facebook en Instagram ben ik te vinden. Als Kim Jong. Dus. Ja, als uh, uh, uh, stemcoach. Uh, zang, uh, uh, ja. Zang, edes, artiest, uh, <laughs> de dansdocent, zangdocent. Uh, ik ben muziekdocent in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dus uh, van alle markten thuis. Ja, daarom. Dus uh, gewoon Kim Jong.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 Gaf je fouten nooit toe Ja, jij zal me gaan verlaten Maar daar kwam jij nooit aan toe Vandaag ben ik eens aan de beurt En trek mij van niemand wat aan Ik ben het zat, al dat gezug Ik trek mijn stoute schoenen aan Nee, ik kom niet meer thuis je mag van mij het hele soortje houden. Ik kon jarenlang niet meer op je bouwen. Ik ga je het nu eindelijk je zin. Nee, ik kom niet meer thuis vandaag. Je zult nu voor jezelf moeten zorgen. Maar nou, vandaag is er voor ons verder geen morgen. Mijn leven krijgt voor goed een nieuw begin. Ik voelde mij hierop gesloten Jans huis, dat was net een norm. Ik heb er nooit genoten Ik had jou ja, toen nog niet door Maar vandaag gaat alles anders Dus ben er nu maar vast aan Want jij moet nu In vervolg op je eigen benen staan nee, ik kon niet meer thuis vannacht Je mag van mij het hele soortje houden Ik kon jarenlang niet meer op je bouwen Ik ga je het nu eindelijk je zien Nee, ik kon niet meer thuis vannacht Je zult nu voor jezelf moeten zorgen Na nou, vandaag is er voor ons verder geen morgen Mijn leven krijgt goed een nieuw begin Zorgen, na nou, vandaag is er voor ons verder geen morgen. Mijn leven krijgt voor goed een nieuw begin. Ja, mijn leven krijgt voor goed een nieuw begin. Zo, dat was hij dan. En uh, nee, je komt niet meer thuis vannacht. Uh, en dat was uh, Nederlands Leeman. Wij gaan uh, Frans-Duits draaien en dan uh, gaan we kijken of we Wendy van Hout nog uh, kunnen bereiken. What have you done, my I'm not here Dan Frans Duits. En uh, ja, kom terug. En uh, ja. <laughs> uh, ja, een lange dag. He. Ja, de verjaardag van uh, ZFM. Zandvoort natuurlijk. En dat allemaal. Uh, het 35-jarige uh, ja, jubileum eigenlijk. Ja. Dit is Robert Vaten, Jij en ik. Ik ben verliefd net als jij. Wat ben ik blij. Ja eerlijk. Met uw arm om mijn nek. En...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 Zijn. Die net een onschuldige koorts die niet te onderdrukken is Meteen toen ik je zag, vroeg ik verrast, hoe heet je? En ik wil je sinds dienst, steeds weer horen en zien, dat weet je. Zeg niet nee als ik vraag, blijf hem dan vandaag, beloofd. En als ik zeggen zou, wil ik van je houden lopen. Jij en ik, jij en ik, jij en ik, oh ik kan geen uur meer zonder jou. Mijn hart staat in brand en niemand kan het voor me blussen. We Ik heb het Ik zat toen naast jou in de klas Nu zijn we weer samen in het heden Eigenlijk niets veranderd Voel weer precies zoals het was Jij hebt nog steeds die mooie ogen En je stem die klinkt nog meer als toe Ik heb jou echt middag dan gemogen Er is een woord van De tijd weer dansen. Deze avond is voor ons gemaakt. Ik kom naar je hart. Hand... Lekkerste muziek hier over de 106.9... vanaf de die 10 in Zandvoort. En tot de van uur tot de klok voor 7 uur. En mijn naam is Fred Heijs. Ik zou zeggen, goedenavond. En uh, ja, als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten... dat het u wel mogen bekomen... Dat was Monique Smit en Wesley Klein natuurlijk. En mooier dan mooi. ZFM Zandvoort is jarig. Gefeliciteerd. Al 35 jaar. Lief en leed. Samengesteld door de leukste programma's. ZFM Zandvoort. Al 35 jaar voor u. John de Bever. En voor uh, geen goud.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 Je bent mijn allerbeste vriend Leek met al die andere mannen Want ze staan voor jou in de rij Maar je blijft toch nog wel eventjes van mij oh, oh, oh, oh. Voor geen goud, oh, oh, oh. laat ik je gaan oh, oh, oh. Stap dat jou kan ik de hele wereld aan Voor geen goud, oh, oh. laat ik je gaan oh, oh.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 Kan mijn geluk ook niet bestaan voor geen goud? voor geen goud. voor geen goud. Oeh, uh, stap met jou kan niet de hele wereld aan. Voor geen goud. Voor geen goud, John de Bever. En uh, dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A. Uh, we gaan naar uh, Emma Heesters en uh, Yves Berensen. En uh, ja. Zij hebben het over alleen met jou. met jou. Blijf lekker bij van zo de drie bedrijf van Prithei. Denk je wel eens terug aan die eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde al meteen dat jij de.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 Nou, dat was hier dan. Yves binnen en Emma dus En dat allemaal hier. Bij Entertainer for You. Tot nog is voor 7 uur. En wij gaan naar. Ja. De drie op een rij, Van Fred Heij. Veel plezier. in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 De drie op een rij van Fred Heij. King Creole There's a man in New Orleans, he's a rockin' roller He's a guitar man, with a great big soul He lays down a beat like a ton of cola He goes by the name of King Creole You know it's gone, gone, gone Jumping like cabbage on a pole You know it's gone, gone Chicken King Creole When the king starts to do it, it's as good as done He holds his skin tall like a tommy gun He starts to growl without any in his throat He bends a string and that sauce she wrote You know he's gone, gone, gone Jumping like a catfish on a pole You know he's gone, gone, gone That a pack King Creole He sings a song about a crawl at home He sings a song about a jelly roll He sings a song about a pork and greens He sings some blues about a New Orleans You know he's gone, gone, gone Jumping <laughs> like a catfish on a pole. Yeah, You know he's gone, gone, gone The back Chicken King Rio. Something sweet, no matter how he plays, you gotta get him on your feet When he gets a rockin' fever, baby, hip-hopin' sinks He don't stop playing till his guitar breaks You know he's gone, gone, gone, jumpin' like a catfish on the pole You know he's gone, gone, gone, out of that chicken gangrion Zo, dat waren ze dan. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met Roy Orbison en Only the Lonely. En natuurlijk als tweede Cliff Richards en de Drifters met Move It. En als laatste natuurlijk Elvis Presley met King Creole. Zo, en uh, ja, wat gaan, wat gaan we doen? Ja, We gaan gewoon het nummertje draaien van Wendy van Hout. En uh, zij hebben het over tot in de late uurtjes. Ja, We hebben het geprobeerd te bereiken, maar helaas gaat niet meer lukken. Dat is dan Wendy van Hout en uh, tot in de late uurtjes. Ja, we gaan uh, langzaam naar de klokken van 7 uur. Dus uh, ja, we gaan nog een paar nummersjes draaien en dan uh, ja, is het weer klaar, hè? Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren. Ah!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 Ja, helaas hebben we hem niet kunnen bereiken, maar hier is wel zijn nieuwe single. Wachten op jou. Ik zie je nog lopen in getrouwden. Hij tast ik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 En uh, ja, het was weer gezellig De gast was uh, Michael Noven En uh, we hebben Kim Jong nog eventjes uh, klein, uh, kleine, ja, wat is dit, Een klein uurtje gehad ja. Ah, ja, bijna anderhalf uur, maar goed Ik zou zeggen, eet smakelijk Kim als je, als je dit hoort En uh, ja, leuk dat je er was En natuurlijk uh, Michael Noven, ook fijn dat je er was